belangrijke wijk Salahidin in Aleppo. Een woordvoerder van de opstandelingen noemt het een tactische terugtrekking. Het Syrische leger is sinds woensdag bezig met een offensief om Aleppo te heroveren. Daarbij zijn al veel doden gevallen. De opstandelingen hebben nog verschillende wijken onder controle. In de wijk Hanano wordt volgens de staatstelevisie in Syrië ook hard gevochten. Werkende medicijnen worden ook in de toekomst vergoed, ongeacht hoe duur ze zijn. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid gezegd in reactie op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Het CVZ adviseert daarin om medicijnen tegen de ziekten van fabrie en pompen niet meer te vergoeden... omdat ze te duur zijn en bij sommige patiënten nauwelijks effect hebben. Schippers zei op Radio 1 dat als er goed werkende medicijnen beschikbaar zijn, die ook vergoed moeten worden. De Amerikaan James Holmes, die verdacht wordt van het doodschieten van 12 mensen in de bioscoop in Denver, heeft een psychische ziekte. Dat zegt zijn advocaat. Die wilde niet ingaan op wat er precies mis is met Holmes. Hij zei wel dat zijn cliënt om hulp gevraagd heeft. Vorige week werd bekend dat Holmes' psychiater de universiteit waar hij studeerde had gewaarschuwd voor zijn gedrag. In de Golf van Aden bij Somalië is voor het eerst een Nederlands onbemand vliegtuigje ingezet. De Scaneagle vloog negen uur lang voor de Afrikaanse kust op zoek naar piraten, maar hoefde niet in actie te komen, meldt defensie. De drone met een spanwijdte van drie meter kan met daglicht en infraroodcamera's spuren naar verdachte schepen en bewijs verzamelen over activiteiten van mogelijke piraten. De Scaneagle kan 16 uur in de lucht blijven en wordt bediend vanaf een marineschip. Het weer vandaag vrij helder met minima tussen 12 graden aan zee en 9 in het oosten. Ook ontstaan er mistbanken. Overdag zon, maar ook stapelwolken. Het is vrijwel overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik hijg nog een beetje. Ik ben een beetje buiten adem. Want ik moest opeens van de ene studio naar de andere studio. En uh, ja, voluit gerend. En dan uh, ontbreekt die conditie eraan. Maar maakt niet uit, het is gewoon tijd voor Nachtzuster. En dus gewoon tijd om te bellen met vragen en met antwoorden. Moet alleen de telefoonlijnen nog even hier naartoe zien te krijgen. Maar mailen kan vast. Uh, heb je een vraag en heb je die altijd al eens willen stellen... mail dan even. Nachtzuster, apenstaartjeomroepmax.nl Of twitter nu naar apenstaartje, Nachtzuster. Of uh, meld je even op de chat via www.nachtzuster.net Op dit moment is mailen toch echt het makkelijkste. Dus nachtzuster, apenstaartjeomroepmax... Ze legt de koelen handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 Nacht wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht brand van binnen. Nacht doe ik ga Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen Nacht zuster Nacht sister. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster ik de morgen Nacht zuster Doe iets aan het pijn. Nacht zuster Nacht, Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik Nacht, iets pijn. Nacht waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe pijn. Oh. Nacht zuster, oh. Nacht oh. Nacht Ik oh. pijn. De pijn. Goedemiddag, zuster. Nacht, zuster. De pijn, de pijn, Bang pijn, bang Ja, doe maar is dat. En nachtzuster, toepasselijk liedje is dat toch. Bellen kan hoor, naar 0800-1121. En uh, ja, mailen ook nog steeds naar nachtzuster, En dan bellen we gewoon even terug. Goh, wat een technische mogelijkheden toch. Het draait allemaal om uh, vragen en antwoorden vannacht. Dus uh, blijf vooral uh, met je vragen en je. Nou, straks ook je antwoorden bellen. Het principe is zo eenvoudig. Hè? Gewoon een vraag waar je al heel lang mee rondloopt... of een vraag die je vandaag opeens te binnen schoot... en waar je zo 1, 2, 3 niet het antwoord uh, op kon vinden. Laten we met z'n allen even nadenken over die vraag. Moet je wel even bellen, dus 0800-1121. Harry, goeienacht. Dag dame. Dag meneer. Dag. Dag. Gewoon Harry. Ja, nou dan zeg jij gewoon Astrid, goed? Ja, okay. Astrid. Ik heb deze week het Max magazine gekregen. Wat gezien? De, de, de, de, de, het magazine dat jullie uitgeven van Max. Oh ja, leuk hè? Er stond een foto ja. van mij in, zag ik. Mijn moeder kwam ja. er mee aan. Ja. En, en, en daar wou ik iets over zeggen. Oh. Ik vind het altijd fijn als ik uh, met mensen contact heb, dat ik ook weet hoe wie de mens achter de stem is. Dus je zit nu tegen mijn foto te praten? Ja. Goed zo. Maar ik, ik, ik vond het wel. Het is een hele brave foto. Ja. <laughs> het verbaasde me een beetje. Omdat jij altijd in jouw programma's nogal vaak afrem en om kunt zijn. Nou, dat valt toch ook wel weer mee? Ik vind het niet. dat vind ik juist het charme daarvan. Nou, ik moest ook even naar die foto kijken van, um, ben ik dat? Ja, maar, maar, maar goed. Ik, ik, ja. ik vond het heel leuk en dat wil ik alleen maar even zeggen. Ah, je belt nu om te zeggen dat je het leuk vond dat ik in het Max-blaadje stond. En, <laughs> ja, en dat, ik, en dat ik als ik nu eens met jou bel, dat ik ook heb mijn je voort, beeld ik bij? Even wie het is. Nou ja, maar die foto is. Nou, ik, ik, ik zal eens dus even aan uh, Max vragen of ik opnieuw op de foto mag. Ja, ik vond het een hele brave, en daarom vond ik het zo frappant. Ja, nou ja, goed, ik zal er verder nou, niet heel veel... Je hebt de... Maar Harry, Harry ja? sta je altijd goed op foto's? Nooit. Nooit? Nooit. Dus je weet ook niet uh, of je op je op goede kant uh, wat je goede kant is? Dat, weet ik, wel. dat nou, weet ik wel. En welke is dan je goede kant? De rechterkant. De rechterkant, oké, okay, nee, ja. dat is handig om te weten. Als ik ooit een keer een foto van je moet maken, doe ik dat van rechts. Goed zo, goed zo. Nog een heel fijn programma mee. Ja, het komt goed. En, Dankjewel, uh, hè, Harry. Joe, en dikke knuffel. Dag. Dag. nacht. goedenacht. Goedenacht, uh, Astrid. Ik heb een vraag. Ja, nou, daar zijn we voor. Juist, geweldig. Uh, als je niet slapen kan, dan zeggen ze je moet schaapjes tellen. Ja. Nou. Ja. Ja, schaapjes stellen? Ik, ik zie nooit een of andere schaap. Zie je nooit schapen? Nee. Oh, je denkt ik wil wel schaapjes stellen, maar waar haal ik ze vandaan? Waar moet ik ze vandaan halen? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar uh, ja, volgens mij is het, gaat het om uh, fantasieschaapjes. Ja. ja, maar ik, ik, ik, ik heb wel andere fantasie, want dan neem ik wel mooie mannen. Oh, dat mag volgens mij gewoon hoor. Je mag volgens mij, mag je gewoon chippendeel stellen. Ja, dat doe ik ook wel eens. <laughs> <laughs> ja, de, de, echte, de, er is niemand die dat controleert. Maar je hebt het probleem dat je geen schaapjes kunt visualiseren. Nee, dan denk ik van, uh, ja, dan zeg ik, nou kan hij in slaap komen. Nou, dan moet je schaapjes tellen, dan denk ik. Ja, schaapjes tellen. Ja, maar volgens mij heeft het, die schaapjes hebben met wolkjes te maken. Dat je daar rustig van wordt en dat je dan uh, overdrijvende en dat je dan, uh, dat je, dat je dan uh, sneller in slaap valt. En, uh, je kunt zeggen wat je wil, Jo, maar van Chippendeels word je niet rustiger. Nee, dan word je niet meer, dus alleen maar opwindend ja, nou ja, voor jou. Ja. Maar ik slaap niet, ook niet in de, in de blote, open lucht. Je ziet ook geen wolken. Je bedoelt, het zou raar zijn als ik opeens schaapjes rond zag springen in mijn slaapkamer. <laughs> ja, dat je, dat je er eigenlijk daar wakker van zou worden en zou denken van jeetje, moet je nu uh, 1-4-4 bellen? Of de dierenambulance? Ja. Of uh, ja. Nou, in, in ja. Denk ik denk, nou, dan ga ik maar tellen. Nou, dan bent ik die dit maar we moeten met al dat wol heen. Ja, precies, want dan, moet je, dan geeft het gevoel dat je er truien van moet breien en dat geeft natuurlijk veel druk. Ja, volkomen. Ik sokken. heb geen penen meer. Oh, wat een toestand. Maar heb je ook een vraag, Jo, of was het eventjes een overpijnzing die je met de mensheid wilde delen? Nou ja, maar waar komt dat die geserveerd vandaan? Waar, waarom nou, moet je schaapjes tellen? Ja, het is eigenlijk best een goede vraag. Ja, ik ben een vraag wil maken. Ze gaat je stellen? Ja, maar nou, ja. hoe, hoe komen ze daarbij? Ja, ik, ik, ik neem hem mee, want ik vind het een supervraag eigenlijk, Jo. Oh. Ja. ja, dan hoef je niet zo verbaasd te doen. Je weet precies hoe het werkt. Ja, zo dan als mijn e-mail zeker <laughs> Ja, precies. Ik, ik, als ik niet kan slapen, kan ik van jou e-mails tellen. Ja, ook dat. Dan moet ik niet meer sturen dan. <laughs> Jawel, ik vind altijd heel gezellig. Oh. Ja, dat zeg je altijd. Je vraagt het altijd. Ik zeg altijd, ik vind het heel gezellig. Ik ga door, Jo. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Ja, Dag, het Dag. Dat het. Veel plezier. Dank je. Dag. 0800-1121. Aad. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, dat is een tijd geleden. Nou. Nou, ik heb, ik heb zoveel andere uit de mooie stad van de Duin, hè. Dat weet je wel. Ja, ik weet het toch. Aad, zonfabel. Ik heb... <laughs> Ja. Ik, heb, ja, ik heb zoveel antwoorden gegeven in de afgelopen 30 jaar, maar over niet niet zo, die heb ik een, een hele stomme vraag. Ja. En daar kwam ineens, de afgelopen week kwam het er niet meer op, dan heb je heel veel soorten potloden. Veel potloden, ja. soorten potloden. Ja, HB, met, met, HB2, HB2. Ja, precies. Ja. Voor, ja. voor te tekenen en zo, weet je wel. Ja. En... Ik heb een, het grootste deel van mijn leven heb ik in, de, in de bouw gewerkt. Ja. En ik heb uh, uh, te maken gehad met Timmermans potlood. Timmermans potlood, ja. Potlood, ja. ja. En, en die zijn heel lang. En was het altijd de gewoonte dat je die door de, door de helft zaagde En dan had je er twee. Oh. Want die waren langer dan een normaal potlood. Oh. Maar die, waren altijd, die, waren, die zijn altijd ovaal. Ja. Nu heb ik zitten bedenken, nou, misschien is dat makkelijk geweest om het achter je oor te doen, of achter je, tussen je pet in je oor. Oh. Ik weet niet wat de reden is. Waarom het, ze het langer lijkt waren? Een simpel... Oh ja? Het lijkt me een simpel antwoord, maar er moet een andere reden volgens mij zijn. Waarom is een timmos potlood ovaal? Ja? Ja. ja? ja. En een normaal potlood is dat rond of, of, of hoekig? Ja, een normaal potlood is uh, acht, uh, achtzijdig, achthoekig, toch? Ja, vroeger waren ze rond, weet je wel, in mijn, in mijn jeugd. In jouw <laughs> tijd waren ze nog rond, ja. Nou, soms zijn ze nu ook nog wel rond, maar dat is, de zijn er goedkoper. Maar de echte kleurpotloden zijn volgens mij achthoekig, als ik het goed... Ja, nou uh... goed, ik, ik heb helemaal tekenpotloden mee, mee moeten leren op, op school. Ja, voor mijn op, opleiding, Vers, verschillende hart, weet ja. En je noemde al iets van HB of HB, weet ik wel Ja, HB was... Oh, we stonden toch ook alweer voor? Ach, dat geheugen van mij. Ja, de hardheid van, van, de, van de stik, Ja, maar HB, ja, ja, maar stond ook En dat, dat is koolstof of, of carbon, weet ik wat het is. Ja. Die kern. Ja. Maar waarom is dan nou een timmermanspot dat overal? Ja, dus dat, dat is eigenlijk niet. de vraag. Ja, ja het is, het is een stomme vraag, maar misschien dat iemand, een timmerman of iemand uit de bouw, mij dat uit kan leggen. Ja, nou, ik... Uh, um... Ik vond het wel aardig. Ja, ik, nou, aardig. Ik, dit, is, dit zijn de vragen zoals, euh, zoals ze bedoeld zijn, Aad. Ja, maar, maar het antwoord zou misschien waarschijnlijk heel simpel zijn. Maar ik, ik denk, nou, laat ik toch een keertje kokken of te, te zeg. Het is niet ik te, te geloven. geloven. Je hebt gewoon een keertje massel. Het is niet door jou deze keer. En dat viel heel de redactie, <laughs> weet je wel. Je bent er gewoon doorheen geglipt. Ja, er is niks aan te doen. Nee hoor, Aad. Ik vind het een goede vraag. En goede vragen horen in het programma thuis. En als en jij... Ik wil bedanken dat je het woord gestaan hebt. En ik hoop dat het antwoord komt voor drie. Want ik moet morgen mijn boodschappen doen. Oh, we gaan weer eisen stellen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Moet binnen binnen drie kwartier ik... moet er nu geantwoord worden. Nou, ik, ik hoop dat het binnen een uur, ongeveer... Ik kan niet ten nog wakker blijven. Dat ik het zo zeggen dan. Ja? Nou... Uh, ja, nee, dat, daar heb ik uh, volledig begrip voor. Maar dan, uh, dan ga ik mijn uiterste best doen. Je weet okay. het, hè? Ik, kan, ja, ik bedoel, ik kan er niks aan doen. Het is uh, afhankelijk nee, van de mensen die 0801121 gebruiken. Uh, ik probeer zo lang mogelijk wakker te blijven, ja? Kijk, altijd prettig. Ja. Hé, hey, oh, een Bedankt, ja, nou, ja, bye, bye, Aad, goede uitzending. Aad, ja, een beetje hang ook eigenlijk maar gewoon op. Ja, ik zit eventjes, uh, eventjes te denken. Want als ik, uh, als ik het. Um, uh, als er... Nou, weet je wat, ik ga gewoon naar Kom zo. Ger jan hallo. Hallo. Hi. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen, wat kan ik voor je doen? Ja, wat kan ik voor je doen? Ja, de, de, ja, ik weet niet wat je voor mij kan doen. Nou ja, ik kan je helpen een vraag te stellen of een antwoord te geven. Dat zijn de keuzemogelijkheden vannacht. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik, ik zit een beetje in dubio. Oh jee. Ja. Ik, ik, weet, ik weet niet of ik mijn vraag moet gaan stellen eigenlijk. Oh jee! Nou! Ja, erg hè? Denk er even over na. Nee, nee, helemaal niet. Oh. Ik, ik ga hem gewoon stellen. Jo. Alleen, ik ga vooraf ga ik vertellen dat ik uh, niet, niet extreem rechts ben. Oh. En ook, ook uh, helemaal niks heb tegen, tegen etnische minderheden. Oh. Maar. Alleen dat ik mij wel afvraag uh, waarom de Gay Parade. Ja. Op de Amsterdamse grachten ja. uh, moet zijn wat hij is. Dat <laughs> is een hele mooie inleiding. Is eigenlijk, ja. Ja. Als, jij, als jij een schreeuw doet om respect ja. en, en, en, en, en, en uh, uh, ja, verdraagzaamheid, respect. En, en, en als jij gewoon je leven wil leven zoals je het leven wil, wees dan gewoon aanwezig. Ja. Ben dan gewoon wie je bent en doe wat je doet en, en noem maar op. Maar ga niet in je blote pik op een boot staan. Ja. Ga niet in de meest wolkelijke creaties, ja, ja. in het andere SS-uniform, maar dan uh, helemaal in het roze, afgezet met ivoor, wit en goud. Ja. Ja, doe dat alsjeblieft niet. Ik heb, heb zo'n vreselijke doen met die jongens en meisjes die met, met, met een, met een, een, een, een, een uh, anders dan hetero geaardheid rondlopen. Ja. Doet het, doet het nou niet. Doet het, doet het nou gewoon niet. Als je respect wil en als je nou geaccepteerd wil worden in onze maatschappij, doet, doe dan gewoon. Maar, maar, ga, maar, Jan? maar ga dan niet in de meest uh, ga vreselijke outfits op een boot staan. Ga ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, ja, nou, nou, nou, nou, ik ben mezelf ervan bewust dat ik, dat ik, uh, ik ben vrij, ja, ouderwets. Ja. Ik ben, ik ben nog maar 32 hoor. Oh. Ja, ik ben ja. nog maar, ik ben, ik ben van 82. Maar toch ouderwets? Nee, ik vind mezelf ouderwets, ja. Ja. Dan denk ik bij mezelf, als je nou, als je nou gewoon doet... Gewoon. Weet je, wat? Weet je wat je moet doen? Je moet die gracht opgaan, je moet op een boot gaan staan... op die gracht gaan staan... en je moet gewoon jezelf zijn. Gewoon, gewoon doen zoals een ander. Maar ik denk, Gajan, ja, ja. dat, dat, dat dat de clue is. Want ergens in de basis ben ik het een klein beetje met je eens... Dat zeg ik ook heel voorzichtig. Nee, ik denk namelijk altijd... stel je bent een jongen van 14 en je bent homoseksueel... en je durft het je ouders niet te vertellen en je woont in... Ik veel uh, uh, staphorst of uh, harder grijp of zoiets, ja, Zo, maar ik kom met het heusen. Ja, maar dat gewoon dorp, zeg maar een klein dorp waar uh, waar waar je twee homoseksuelen hebt en iedereen weet wie het zijn en er wordt over gesproken. En, uh, en, je, en je, moet aan je, je moet aan je ouders gaan vertellen dat je homoseksueel bent. Nou, dan zit je dat ja. moment af te wachten. Van nou, hoe zal ik het hè? en dan zitten je vader en moeder naar het journaal te kijken naar de beelden van de Gay Pride of de Gay, gay ja. Parade en en ja. dan dan komt dus het moment dat jij moet zeggen uh, papa of mam, ik ben ook homo. Maar dan moet je eigenlijk, moet je daarbij vertellen maar ik, ik hoef niet per se op zo'n boot in een uh, de, verkleed als, um, als Dolly Parton uh, met, weet je, dat en, en dat, is, dat is een beetje wat ik erop tegen heb. Maar ik denk eigenlijk wel Gerjan, ja? dat ik ben heel erg van, iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. En als mensen verkleed als lantaarnpaal op een boom, op een boot in, een, uh, en dan een, uh, een gedeeltelijk ontblote lantaarnpaal. Weet je, ze doen maar. Ze ja, maar, maar laat mensen ja, maar, gewoon plezier ja, wat hebben. Wat maakt weet het je... jou uit? Ja, de, ja, wat maakt het jou uit? Wat, wat maakt het mij uit? Nou, ik zal je uitleggen wat het mij uitmaakt. Ja. Je, je, je, je strijdt strijd voor, voor respect. Ja. Aandacht. Hier zijn wij. Ja. Ja, wij zijn gay en wij willen gerespecteerd worden. En wij willen, uh, uh, wij willen in de in gemeenschap opgenomen worden. Nou, A, mm. je bent al in de gemeenschap opgenomen. Mm -hmm. Ja? Mm. Dus die valt weg. Mm. Vind ik persoonlijk, hoor. Maar ben je ook Want... homo, Gerjan? Ik? Ja? Nee, oh. ik ben geen homo. Oh. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik wil mezelf geen sympathisant noemen. Maar ik. Ja, schiet je in de lach. Nou ja, nee, om je woordkeus. Niet om je boodschap. Nee, sorry. Nee, maar. Nee, nee, nee, nee. Homers mogen het ook zijn. Het is een gehaardheid. Kom op, zeg. Je hoeft homo's niet te haten. En lesbiennes ook niet. Absoluut niet. Als jij homofiel bent of lesbienne... Kom op, zeg. Toe er Het is geen 1800 meer. Maar het, dan denk ik bij mezelf, als ik, de, als ik dan die cabaret zie, mm -hmm. d, dan denk ik bij mezelf, vind je dat godverdorie gek dat mensen boos op jullie worden? Moet je, moet je die toestand zien op die, op die, op die, op die Amsterdamse grachten? Ja. Het is wel roze. Het, het, en, en roze is nu niet, nou ja, niet zo erg. Nee, maar, Zeg, hoe zijn ze uitgedost, zeg. Ja, maar, maar ik weet niet, hoor. Ben je, ben je rond februari wel eens in Maastricht geweest? Uh, nee, daar geloof ik niet nou ja. Nee. Nee. Oké, okay, nou ja, de, maar laat ik, laat ik het zo zeggen. Met carnaval is het ook een zootje in Maastricht. En is het ook, weet je, laat iedereen gewoon doen. Die... Maar goed, we kunnen de discussie, <laughs> Jan, We kunnen de discussie ja, eindeloos ja, nee, voeren. Maar jouw zelf. vraag is: waarom moet de Gay Parade zo over de top? Dat is eigenlijk jouw vraag. En dat vind ik een hele mooie vraag. Ik ben wel benieuwd of er iemand is die daar geweest is, die daar zijn hart aan verpand heeft en die dat, uh, die dat wil vertellen. En het, is, het is allemaal zo overdreven. Ik bedoel, ik ben wel eens met mijn vrouw ben ik wel eens in Arnhem geweest oh. om te winkelen. Ja. En dan loop ik met mijn vrouw aan de hand in hand. Ja. Dat is vijf jaar geleden. Ja. Toen hadden wij nog geen kinderen, toen kon dat nog. Zeg maar. Ja, toen had je nog ja. tijd en energie om hand in hand door Arnhem te lopen. Inderdaad, precies. Ja. Ja. ja? Dan, zijn er, dan, dan zie ik mannen... Ja. Ja, die staan, die staan bij de ingang van de HEMA, of weet ik veel waar, nee. of bij de McDonald's. Ja. En die kijken mij aan als er van top tot teen onder de honderdstrom zit. Want? Ja, want, ja, weet ik veel, want, gadverdamme, een man en een vrouw, hand in hand. Ja, het is wel oh, een beetje oh, achterhaald. Oh, oh. Ik vind het ook een beetje van vroeger. Schetsen. Ja, ja. Nee, ja, nee. ja, ja dat kun jij vinden. hè? Nee, oh, ja. Je, nee, maar je punt, je punt is me duidelijk. En ik ben benieuwd of er iemand uh, die uh, nou, op de... Weet je wat het ook is? 119, het het, het ja. lijkt soms wel alsof de, de hetero... Ja. Alsof het... Sorry dat ik het zeg. Maar het normale moet gaan onderdoen voor iets wat, wat in mijn ogen... De, ja, sorry, het spijt me, maar niet, niet, niet echt helemaal normaal is. Maar het is maar. Nou, dat. Nou ja, goed. <laughs> die discussies, nee, discussies. Nee, maar ja, ik ben het gewoon niet met je eens. Ik vind het echt heel erg normaal. Maar het is. Maar, nee, die, nee, nee. Die, nee. die Gamecourse is maar, het maar één dag. Is het, het is, is maar één dag, Gejan. Het He? is één dag. Als je het niet wil zien, dan kijk je niet. En dan. Uh... Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Nou ja, nee. Ik waarom ben... zo overdreven? Waarom, ja. moet je, waarom moet je op zo'n manier nog respect gaan, gaan, gaan, gaan vragen voor je geaardheid? Nou ja, ik vind het dus, wel mooi dus, dus, dus, dus dat Nee, in de nee, nee, dat is niet waar. Ja. Nou ja, ik, uh, ik draag je vraag over aan het luisterpubliek van Radio 1. Ik ben benieuwd uh, of er iemand geweest is en even wil bellen. naar 0800-1121, wat de charme, de kracht en het mooie is van de, van de uh, gay parade. Nee, maar ik, ik, ik respecteer homo's. Ja, het is nu wel duidelijk, Gerjan. Je vraag is duidelijk, je standpunt is duidelijk. Ik dank je hartelijk voor je telefoontje. Ja. Blijf hey, luisteren bedankt. voor de antwoord ook, ik ga weer bellen, hè. Oké, okay, hoi. Doei. Doei.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 and one ring one Anita Meijer dit jaar van haar plek verstoten in de Homo 100, van de eerste naar de tweede plek gegaan. En op één stond nu Lady Gaga. En ik vind toch dat het uh, Anita Meijer had moeten blijven. Dat hoort er gewoon een beetje bij, voor mijn gevoel. Uh, Anita Meijer was dat dus met Why Tell Me Why. En uh, dat naar aanleiding van de vraag van Garjan: waarom de gay parade of de gay pride zo volledig over de top is. Waarom het. Uh, ja, hij, hij vindt het iets wat overdreven. Als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. 0800-1121. En een andere vraag die gesteld werd was... waarom schaapjes tellen, schaapjes tellen heet? Waarom moet je schaapjes tellen als je niet kunt slapen? En de vraag van Aad Zonneveld was... Uh, waarom een uh, uh, timmermanspotlood ovaal is... terwijl andere potloden rond- of achterkantig zijn. 0800-1121 kun je bellen met je antwoorden. Lies? Goedenacht. Hallo. Hi. Moeilijke vraag. Ja, nou, dat is mooi. Uh, ja, ik heb mijn kat uh, moeten laten inslaan. Ah, maandagavond. Echt, het zie. En mijn zoon, die was de volgende dag jarig. En Ach. dan moet je hem bellen en dan kan je niks vertellen. Want je wilde verjaardag niet verpesten. Ah, heb je niks gezegd, Lies? Nee. Ach. Ik zocht een moment uit dat ik dacht. Uh, nu kan ik het vertellen. of Tenminste, nu kan ik hem feliciteren. Ja. Yeah. Maar dat was moeilijk, meid. Dat wil je niet geloven. Mhm. Mm oh. En ja, dat is echt... Uh... Ja, en die maandag... die heeft nog nooit zo lang geduurd... <laughs> als in mijn hele leven. Want morgens om negen uh, uur... belden we de dierenarts... En die zegt, nou kom maar daar, uh, acht uur s'avonds, omdat ik dan rustig de tijd heb. Ja. Yeah. Hij wist ook wel hoor, dat, uh, dat het, uh, die kat was nog niet zo oud, hij was acht jaar. Maar uh, ja, het was een doorgefokte kat en uh, hij had leukemie. Een He. Ik heb toch altijd goed voor hem gezorgd, hoor. Ja, dat mag ik toch hopen. Ja? Ja. Nou, ik heb altijd heel goed voor hem gezorgd. Maar ik had ook een gezonde kat. En wat denk je, wat daarmee gebeurt nu vanavond? Nee. Nee, dat beest is helemaal doodziek. En uh, wij moeten het verwerken, mijn man en ik. Ja. Maar, die, maar die, het gezonde beestje dat... En ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Want ik, wij hebben ons verdriet. En, en die... Ja, Teddy... Uh, ja, die is ook helemaal verstreken. Ja, en ik kan het me voorstellen. Maar, maar, maar wat is je vraag, Lies? Is dan mijn vraag? Mijn vraag is gewoon... Uh, hoe, hoe moet je het doen tegenover een kat uh, die gezond is? Uh, wij hebben ons verdriet, maar dat mag je niet laten merken. Aan de andere uh, kat? Aan, aan wie mag je het niet laten merken? Aan mijn andere kat. Je vraag is of je je verdriet over de ene kat aan de andere kat mag laten merken? Ja. Ik zou het gewoon doen, Lies. Nee, want als hier op mijn schouder zit en... Uh, hij uh, trappelt met zijn armpjes uh, bij me, weet je wel. Want ik ben een echte moeder uh, voor hem. Mm -hmm. en, ik, en ik laat een uh, traan lopen. Dan vliegt hij weg. Dan springt hij weg. Oh, een rotkat eigenlijk. Nee, het is geen rotkat. Nou, ik vind het niet een hele empathische kat dan. Nou, dat is hij wel hoor. Oh, oké. Okay. Maar mijn vraag is dus... Uh, ja, de verwerking van ons natuurlijk, van mijn man en ik. En, uh, en uh, Teddy, ja, uh, daar zit ik het meeste over. Ja. Hoe moet dat beestje er nou doorkomen? Ik had mijn verzorging. Mijn man moest het laatste opknappen. En uh, ja, uh, hoe doen we dat dan met, met Teddy? ja. Nou, ik, ik, ik, ik denk... Hoe heette de andere kat, Lies? Die heette Rodi. Rodi? Ja. Rodi en Teddy. Want volgens mij... Maar dan zou je even aan de dierarts moeten... Oh nee, dat kan misschien iemand overbellen naar 0800 Maar volgens mij vinden katten het eigenlijk altijd het fijnst als ze alleen zijn... Meen je dat? Hij ja. is nog nooit alleen geweest. Nou ja, wel bij mensen. Dat vinden ze wel fijn. Maar ze hebben eigenlijk helemaal liever niet andere katten om de aandacht mee te delen. Oh, dat lucht me op. Gelukkig. Ja. Nou, dan gaan we er gewoon vanuit dat het ook waar is. Nou, ik hoop het. Ja. <laughs> nou. Ik hoop het. Wij nou. hebben er moeite mee, maar... Uh, ja, als ik, uh, als ik die kat op mijn schoot uh, heb weer en uh, ik begin te huilen, dan ja. springt hij weer weg ja, nou het is een vraagje ja, het is ook wel het is een verdrietig verhaal, want je gaat je ontzettend aan poezen hechten. maar als iemand tips en dat begrijp ik. nee als iemand. maar ik stop er nu mee, hoor. ja. echt waar, geef veel te veel verdriet, hè? ja. ja, ik kan het me voorstellen. nou, als iemand tips en trucs heeft voor je om om er een beetje overheen te komen, dan bellen ze nu naar 0800-1121. Goed? Ja, dank je wel. Oké, okay, sterkte hè, Lies. Dank je wel. Dag. Dag, meid. Ronald. Hallo. Hallo. Ja, ik zit even in de meneur. Ja, dat snap ik. Een arme poezen. Nou, arme Lies <laughs> ook. Ja. Goed. Uh, wat kan ik voor je doen, of jij voor mij? Um, het antwoord, denk ik, op het vraag van de potlood. Oh, mooi. Ja, Volgens mij is dat Timmermansen potlood ovaal, ja. omdat het dan minder makkelijk wegrolt als je het op een schuin vlak legt of zo. Oh. Dus als ze dan ergens op hoogte staan te werken, dan kan het niet zomaar wegwaaien of wegrollen. Goh. Even, heb je dat nou zelf, uh, uh, zelf praktisch zitten bedenken of... Um... Ja, ik ben geen Timmerman. Nee, maar ja, het zou kunnen dat het uh, ergens in een uh, Timmermans handboek... of uh, in een gamma folder heeft gestaan, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel goed gevonden. Ik had het niet bedacht. Ja, ja ik zat dat het gewoon praktisch te bedenken. Ja. ja, ik werd en, en, net, en, nee, ik werd net en, op de chat erop geweest... want ik dacht altijd dat het een gewoon potlood achthoekig was... maar die zijn zeshoekig, word ik... Uh, ja, ja. ja, zeshoekig, niet achthoekig, Astrid. En, maar, en, en nu wordt er gezegd op de chat, maar zo'n... Achthoekig, maar dus zeshoekig potlood rolt ook niet snel weg. Maar wel, dat rolt natuurlijk dat makkelijker ook, ja. dan een ovaal. Ja. ja, want bij het ovaal blijft het zwaartepunt lager. Oh, ook nog eens een keer natuurlijk. Ja. Ja. En het antwoord op de vraag van de gay pride, denk ik, maar ja. dat is maar een mening, ja. is overdrijving maakt duidelijk. En ze maken heel overdreven duidelijk dat ze anders zijn. En ik vind het ook wel een beetje lastig om te mm. zien. Ja. Maar ik denk dat overdrijving heel duidelijk maakt. Zo van, kijk, we zijn heel gek anders en dan in het normale leven zijn ze een beetje anders. Ja, als je, dan, als je dan een homo als collega krijgt, denk je, dat valt eigenlijk best mee... want hij heeft geen roze pruik op. Ja, alleen de <laughs> obsceniteiten zijn een beetje vervelend om te zien, vind ik. Maar... Ja, vind je dat vervelend? Ja, ik weet niet. Dat, dat, dat hoort niet, vind ik. Nee, ja, ik... Ja. Ja, ik, ik... Dat, dat doe jij toch ook niet, hè, Of ik... Ja, weet nou, je, op straat. Eh, ik niet. Maar er zijn ook wel eens mannen en vrouwen die uh, op straat. Uh, dat je denkt, nou, misschien moeten weer een kamer ik ook huren. Gek. Ja, precies. Het is hetzelfde gek. Maar ik, ik hou er ook wel weer eens van als er wat geks gebeurt. Dat is ook zo. Ik, uh, ja. ik ga weer lekker verder naar je luisteren. Goed? Ja, dat zou ik doen. Dank je wel in ieder geval. Ik vind, een, uh, een, uh, ja, ik vind het gewoon een goed gevonden antwoord. Ik hoop dat het waar is. Ik hoop het ook. Oké. Okay. Dag, Ronald. Dag. Hoi, 0800. 1, 1, 2, 1. Sebastian. Hoi. Hoi. Hé, hey, wist jij trouwens dat een potlood zeskantig is? Ja, dat heb ik me net laten vertellen. Ja. Nee, die mevrouw met die poes net, hè? Ja. Nee, ik heb het zelf meegemaakt. Dat uh, onze poes, die ging ook trappelen met pootjes. En dat was toch wel einde. En die hebben we ja, zo, zo lief mogelijk neergelegd. En, maar we hebben nog een poes... En wij ja. hebben haar wel erbij gelaten, maar dat gewoon aan haar zelf gelaten. En ja, dat ze een beetje afscheid kon nemen en ik moet zeggen dat ging goed, ze kwam af en toe even snuffelen en dan liep ze weer weg en ze heeft er niet noemenswaardig uh, trauma's aan overgehouden, voor oh. zover wij dat hebben gemerkt. Maar, is het, maar, maar je denkt dat een poes daar behoefte aan heeft? Nee, dat denk ik niet. Dat weet ik zeg je. Alleen wat het bij ons oh. was, nee, dat kan ik niet zeggen, natuurlijk. Nou ja, het is wel mooi om, het... Is het is mooi om gewoon het zekere voor het onzekere te nemen, natuurlijk. Maar als een poes niet wil, dan doet het beestje het niet. Dat geldt inderdaad voor poesen. En ook, uh, ik weet niet wat de relatie tussen de katten daar is, hè. Mm. maar. Dat kan ze meenemen, gewoon in haar overweging. Daar ja. wilde ik even bellen. Nou, dat is heel lief. Maar... Mag ik dan nog. Ja? Ja? Nee hoor. Nee, ik, ik vroeg me gewoon af hoe het dan nu met de poes is. Ja, dood. Nee, die andere. Oh, oh, nee. oh. Ja, dat snap ik dat hij er niet nog steeds ligt. Nee, maar die andere. Oh, hartstikke goed. Oh, ja, oké. Okay. Nee hoor. Dat is een uh, heel gezond en vrolijk uh, beestje. En nee, je hebt ook nog wel eens dat ze rondlopen te mouwen, hè? Als ze een. Uh... Dat ze nog ja, een beetje dat zoeken. Ik deze mee. Oh, uh, oké. Okay. Dat, dat kan ik me. Maar, maar dan nog. Ja, dat, kijk, jij moet ook rouwen. Als, als jij iemand verliest, zo'n beestje ook. En jij zou het ook niet fijn vinden als je wordt weggehouden van jouw vriendje. Nee, maar ja, dit, dit, dit, er zijn weer andere dingen die mijn kat ook doet, die ik ook niet doe. Dus. Um... Nee, daarom zeg ik ook, het is maar wat bij ons toevallig. Uh, ja, wat wij hebben gedaan. Het is niet wat zij zou moeten doen. Mm -hmm. Maar zij vraagt zich af wat ze moet doen. En dit is dan iets wat ze mee kan nemen. Ja, nee, heel goed. Ja, ja, ja, volgens mij is die andere poes al bij de dierenarts allemaal... Uh, dus dat, uh, maar het is, het is inderdaad... Uh, ja, je, je weet het niet. En ze vraagt om adviezen inderdaad hoe ze om moet gaan... met het overlijden van de ene kat ook naar de andere kat toe. En dit is dan een goede tip. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, je kan nooit een echt advies geven wat goed is. Nee, wel. Maar... Toch? Ja, als het voor jullie gewerkt heeft. Ja. Ja, voor ons. Maar mag ik dan nog één... Een... Want ik hoorde net iets terwijl ik aan het wachten was. Ja. En over de homo... Uh, de Gate pride? Ja. Ik wil toch één ding even kwijt. Ik vind <laughs> het eigenlijk nog te zot voor woorden... dat daar zo over gepraat wordt. Dat, dat het nog zo bijzonder moet zijn. We hebben onze bek vol dat we geëmancipeerd zijn... wat homo's betreft, maar het feit alleen al... dat we daar zo over hebben... betekent toch in feite het tegendeel. Ja. Kijk, ik heb het even niet over de gay pride zelf... of dat wel of niet goed is... maar het feit dat wij het erover hebben... als oh, de gay pride is zo belangrijk... en dan kunnen ze zich laten zien... Het zou toch niet hm. nodig moeten zijn dat, dat ze zich moeten laten zien? Ja. Gay Pride zou toch gewoon een leuk feestje moeten zijn van gelijkgestemden in plaats van iets om in Nederland te benen. Maar is het dat niet ook gewoon stiekem? Ja, dat mag ik hopen. Voor maar mijn zo gevoel wordt het wel. Naar voren gebracht. Nee, maar er zijn gewoon mensen die het, die het lastig vinden. En, die, en volgens mij is het niet eens het hele, het hele verhaal eraan... dat het iets met homoseksualiteit te maken heeft... maar meer met dat, ja, dat sommige mensen zich nogal... Uh, hoe zeg je dat? Opzeen uiten. Ja, maar en dat, of het dat, nou dat homoseksueel of heteroseksueel is. of uh, ja, weet ik veel wat is... maar het is, uh, dat is volgens mij wat mensen een beetje tegen de borst uit. En dat, dat was volgens mij ook uh, waarom Ge Jan zich afvroeg... moet het nou zo... Ja, nou daar moet ik zeggen ja. dat, dat ik me dat best kan voorstellen. Ik heb er alleen totaal geen mening over. Want ja, als je een feestje wil houden, dan moet je dat doen en dan moet je zelf weten hoe je dat doet. Maar ik vind het eigenlijk gewoon heel erg zonde dat die behoefte nog gevoeld wordt om dat als een statement te doen ja. in plaats van een nee. feestje. Ja, maar volgens mij zijn er heel veel mensen die het inderdaad gewoon als een feestje zien, dus dat is wel, vind ik dan wel weer heel mooi. Ja, vast de meeste. Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Ja, <laughs> Dank je wel. Nee, dan Dank je wel voor je tijd. Nee, jij bedankt Even voor het fijne bellen. Oké, okay. okay, doeg. I love you from the bottom of my pencil case. I love you in the songs I write or sing. and sing. Love you because you put me in my rightful place. And I love the P.R.S. checks that you bring. Never cheap. I'll sing the songs till you're asleep. And when you've gone upstairs, I'll creep and ride it all down, down, down. Oh Shannon, oh Deborah, oh Julie, oh Jane. I so many songs.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 So deep, the number one I hope to reap Depends upon the tears you weep So cry love loudly, cry I wrote the song for you. Can I find my song? Feel I pass <laughs> you. La song for you, Jennifer, I'm a son for the pursuit, Deborah, I'm about to. A song for you, Jennifer, I'm a son for the pursuit, Deborah, I'm about to. For you, for you, I wrote this song for you. I wrote this song for you. The Beautiful South was dat. En um, song for whomever. En ik moest eraan denken omdat dat zinnetje daarin zit: I love you from the bottom of my pencil case. Oftewel, ik hou van je tot de bodem van mijn potloden uh, opbergdoosje. En uh, ja, daar moest ik dus aan denken naar aanleiding van het timmermans verhaal. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Jos. Hallo, Astrid. Hallo. Nou, ik heb een vraag. Uh, vroeger had je uh, van die. Oh, ik hoor een echo, maar goed. Mijn radio staat uit. Maar oh. had, vroeger had je van die LP's. Ja. Dat waren verzamel-LP's. Die, die werden door bepaalde firma's uh, met veel radio- en televisiereclame uh, op de markt gebracht. Of aan de man gebracht. Aan de vrouw gebracht, hoe zeg je dat? Ja, nou, en, aan de mens gebracht, ja. Aan de mens gebracht. <laughs> en, nou, en, en die platen, daar stonden dan twintig uh, hits op. Ja. Terwijl eigenlijk op een LP maar 14 nummers of 12 of 14 nummers konden. Yeah. Maar wat deden ze dan? Dan werden die, die, die ja, tot mijn grote ergernis, dan hadden ze met, uh, enkele nummers op die plaat. Die waren gewoon ingekort, die draaiden ze eerder weg. Of daar haalden ze gewoon uh, uh, ja, een paar coupletten eruit. of uh, dan, uh, die, die knippen ze dan gewoon aan een andere frein weer. Yeah. En die waren dan veel korter als het singeltje. Ah, yeah. Dat was bijvoorbeeld ook een LP van uh, The Golden Earring: 10 years, 20 hits. Nou. Iemand had die plaat, die ging op visite, iedereen had die draait, die mooi plaat gekocht en zeiden we, oh bah. Helemaal ingekort, back home, prachtig nummer, mooie solo Daar, daar is ze onder die solo weg en dat hele eind is dan weg. Dat, dat, dat, dat heeft gewoon een eind. Dat nummer, dat kan je waarschijnlijk wel back home. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, en dan had je Radar Loft dat er ook op, maar dat is ook een... Uh, complet weg, eruit, eruit geknipt. En, en mijn vraag is nou van... van uh, uh, mag dat zomaar? Vinden artiesten dat goed? Ja, het lijkt mij als ik uh, muziek zou maken en ik zou zeggen van, zit daar niet in, in de rolzooi. Ik, ik wil, en ook, uh, ja, de, ik, ik wil het nummer helemaal hebben. Ja. En niet, uh, als ik een plaat daarvoor betaal, niet uh, de helft. Vinden artiesten dat zomaar goed? Of, hoe, hoe is die regeling eigenlijk? Moet, moet je ja, daar... is het nu niet meer, hè, Jos? Af en toe wel op CD. Eerlijk waar? ja. ja. Jazz top 100, er staat de girl van Ipanima, die is ook weggedraaid. Oh. Ja. Wat meer nummers, ja, enkele. Och, ja. Ja, het komt wel eens voor. Ja. Ik, ik heb er nog steeds angst voor van oh, als er maar helemaal op staat, weet je wel, dan... Uh, ja. Je denkt iedere keer als, als, als, als, als je ergens de Golden earring hoort, dat je, oh jee, als ze maar niet het tweede refrein overslaan. Nou, nee, gewoon, gewoon als ik een, een, een verzamelcd koop, dan ja. denk ik van, als, als de nummers er maar helemaal op staan. Maar dan moet je toch gewoon even kijken hoeveel erop staan. Ja, ja het kan nog wel hoor. dat niet allemaal enkele nummers. Dat, heb ik niet altijd, dat gebeurt ook niet zo vaak meer. maar soms nee, ja. heb je het wel eens. Ja, dat, vind ik, dat vind ik jammer. Ja, wat grappig. Ja, het, het is me nooit opgevallen. Maar ja, ik heb ook nooit. Ik, ik heb niet. LP's met alle twintig. Uh, alle twintig zomer of zo. Die heb ik niet. Nee, nee, maar die waren. Die waren, die waren in de zeventiger jaren werd het een Ja, klaam, precies. Oh, ja. grappig. Ja, nou. Ja, dus het inkorten van nummers op LP's mag dat zomaar. Ja, vinden artiesten dat wel goed? Of moet je daar een artiesten toestemming voor vragen? Hoe, ja. nou, hoe, hoe doen die maatschappijen dat? Of wordt dat zomaar, oh, je merkt het toch niet of zo? Of ja, misschien dat het ook wel tegenwoordig is. Daar natuurlijk veel meer controle op. Vroeger dachten ze misschien, ach. Maar ja, dan denk ik de golden earring. Die, dat ze, lijkt mij toch wel lui die dat in de gaten houden. Ja, ik, ik, nou, ik, nou, zo, ik vind het nep hoor. Ik, ik kan me niet heel het nep. Ik vind het een eh, bedrog van mensen. Die nee. moeten je nummer helemaal hebben. Ja. Zal ik je hem gewoon dat... even draaien? Ja, back home. Zullen we dat gewoon even doen? Ja. Oké, okay. Jos? Het heeft een mooi eind Dat met zo'n roffel, en uh, dat was dan helemaal weg op die plaat. Dus... Weet je wat ik doe? Dan draai ik hem helemaal tot het eind. Dat is goed. Oké, okay. doeg Jos. Okay, bedankt, Asper. Hoi, 0800-1121. Er komt hier nog een klein uh, roffeltje of zo. Nee. Helemaal tot het einde uitgedraaid. Nee, want daar belde Jos namelijk over... dat uh, sommige nummers op LP's in de jaren 70 werden ingekort... zodat er twintig uh, nummers op één LP pasten. En of dat dan zomaar mag, of artiesten dat goed vinden... en of daar wel toestemming voor gevraagd werd. En als voorbeeld gaf hij dit nummer, wat je zojuist hoorde op Radio 1... Back Home van The Golden Earring. Harry? Ja, ik mag dat. Dag Anst, nog een keertje met Harry. Ja, hoi. Ja, ja, ik heb toch nog iets te zeggen over die botenparade in Amsterdam. Ja, ja. Toen mijn man nog leefde zijn we verschillende jaren met vrienden naar Amsterdam geweest. Ja. En bij een van die keren, aan de rand van de grachten, daar zitten dus, daar dan ook boten met mensen van toeschouwers. Ja. En op een van die boten zaten uh, drie stelletjes, drie stelletjes man en vrouw. En op een gegeven moment staat een van die mannen op zijn gulp open en begint naar de richting van de mensen in de gracht te urineren. Waar praten we dan over op scene zijn? Ja. Ja. Dus het is niet alleen van de homofielen, maar, maar <laughs> de hetero-mannen kunnen ook op scene zijn. Nou, je hebt helemaal gelijk. Maar de vraag is waarom het zo over de, over de, over de, over de top moet, die gay pride... Dat en het is niet mijn vraag, het is de vraag van Gerjan. jan Ja. Maar ja, ik begrijp is, wel waar die vraag vandaan komt. Ja, één meneer heeft al een antwoord op gegeven. Ja. Wil je aandacht krijgen, zul je toch eens af en toe dingen moeten doen die over de top zijn. Maar waarom wil je aandacht krijgen? Ja, uh, omdat er toch nog veel weerstand bestaat tegen, tegen homofilie en... Ja, en ik, volgens mij komt daar de vraag van Gerjan vandaan. Denk je nu echt dat bij de mensen waar die weerstand tegen homofilie heerst, ja. dat je die mensen, uh, die weerstand, bij die mensen de weerstand vermindert? Nee. Door op deze manier. Ja, en dat, dat begrijp ik dan weer. Maar dat, nee. die, die vraag van Gerjan, die begrijp ik wel. Ja, ja, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, ja, het. Soms maakt de mens in, in, ja, een krapje die in de ogen zit... maakt een rare sprongen. Ja, ja, ja. Nou, ja. Laat het in dit geval, denk ik, ook een beetje zo zijn. Ja. Huh? Ja, ik, ja, ik vind het lastig, want ik, ik begrijp. Ja. Ik, ik... Het blijft ook lastig af. Nee, maar weet je, ik, het maakt mij niet uit... wat iedereen ook maar wil doen. Als je niet iemand anders schade toebrengt, dan mag het van mij. Als je niemand pijn doet ja. en als je niemand ja. kwetst... dan ga ja. vooral lekker je gang. Dat, maar... maar... Ja. Maar ik, ik denk wel dat je, ik kan me wel voorstellen dat je je doel een beetje voorbij schiet. Omdat mensen die al een beetje bekrompen denken, er niet, uh, niet heel ruimhartiger van worden. Nee, nee, beslist niet. Maar goed, dat is dan je ook zullen een probleem. Je zult het even afzetten daartegen. Nee, ja, precies. Ja. Nou, goed, dankjewel je wel, Harry. Astrid, nogmaals bedankt. Ja, tot de volgende keer weer. Doei, dag mee. Okay. Doei. Freek. Ja, hi. Hey, Lang geleden. Nou, valt wel mee toch? Nou, ja, oké. Okay. <hijen> de tijd vliegt. Zeg, ik, ik hoor je heel erg slecht. Ja, dat, uh, dat, dat schijnt aan mij te liggen. En ik hoor, en ik hoor mezelf ook oh Hmm, interessant. Misschien moet ik hier dit knopje omzetten. Zo, wacht even. Is het zo beter? Uh, nee, we even afwachten. Nou, ik hou mijn mond. Nee, en dan... ik hoor me nog steeds. Oh jee. Maar goed, uh, ik, ik, ik praat wel door mezelf heen. Praat maar Net, gewoon door jezelf spellet... heen. Ja. Net als in dat spelletje van Ted Braak, weet ja, je precies, wel, weet het laatste. Over dat had. je die snor op moest zetten. Ja. Nou, <laughs> doe maar, ga maar praten. Oh, was, ik heb jou uh, niet gezien uh, in het Max Magazine, maar op de webcam. Oh. Ja, die is hier we natuurlijk. Zaten, ja, we, oh ja, we zitten weer in onze we eigen studio. Ja, toen je ja. Met, met die interviews met die uh, ja. mensen die een uur lang mochten vertellen over hun leven. Oh, toen zat mijn haar gelukkig goed. Heel lang. Maar <laughs> het zat mijn haar heel lang goed, of was het gesprek heel lang? Allebei. Nou, je ja, haar was heel lang. Ja, ja. Ja, <laughs> ja. maar uh, Freek. Ja. Ja, nu zitten we over mijn haar te praten en over 20 seconden wil de nieuwslezer het nieuws lezen. Zullen we gewoon straks verder praten? Oh, gezellig. Ja? Weet je het zeker? Oké. Okay. Dan ga ik ondertussen kijken of ik wat aan dat knopje kan doen, dat jij jezelf niet meer hoort. Prima. Ja, prima. Oké, okay, nou iedereen gelukkig. En ondertussen uh, kun je gewoon nog bellen met vragen en antwoorden naar 0800-1121. Nee, ik hoef niet te bellen. Nee, je hoeft niet leid. te bellen.